1 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag, zorgpremie. Deze blijft punt van discussie bij VVD. New Jersey mag per mil stemmen en veel minder muggen dan vorig jaar. Het weer geleidelijk meer bewolking en regen. Het is 7 tot 10 graden en verder vrij veel wind. Aan de Zeeuwse kust, mogelijk zelfs even stormachtig, met kans op zware windstoten. Morgen zwaar bewolkt, buien en een graad of 9.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 In stembureaus die zonder stroom zitten... kunnen bewoners met een papieren stembiljet stemmen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn dinsdag. Barack Obama neemt het dan op tegen zijn republikeinse rivaal Mitt Romney. In de peilingen staan de twee bijna gelijk. In de Syrische hoofdstad Damaskus is een bom ontploft... vlakbij een hotel waar vooral diplomaten zitten. In de buurt van het hotel is ook een club van officieren... en een pand van de partij van president Assad. De staatstelevisie spreekt van een ontploffing veroorzaakt door terroristen...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 In Antwerpen is opnieuw een jonge baby in een vondelingenluik gelegd. Het jongetje, dat gisteren werd achtergelaten, is gezond en maakt het goed... Het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in Antwerpen... is een zoektocht begonnen naar de moeder van het kind. Wij zijn nu al bezig met een pleeggezin te zoeken... maar een pleeggezin met wens tot adoptie. En dan wordt er eigenlijk vrij snel... waarschijnlijk volgende week al contact gelegd... tussen het kindje en het pleeggezin. Maar wat wel belangrijk is, is dat de moeder natuurlijk altijd nog... tot zes maanden na de geboorte alle rechten kan doen gelden. Dus wij hopen echt wel dat de moeder zich kenbaar maakt. Het jongetje heeft, zoals gebruikelijk, is bij Vondelingen in België... voorlopig de achternaam De Kleine gekregen. Het Vondelingenluik van liefdadigheidsorganisatie Moeders voor Moeders... in Antwerpen werd in 2000 in gebruik genomen. Sindsdien zijn er vier kinderen achtergelaten. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. In Egypte is de nieuwe koptische paus gekozen. Het is de Egyptische bischop Tawadros. In de sint marcus kathedraal in Cairo werd zijn naam... uit een kristallen kom met briefjes gehaald... door een geblinddoekte jongen van twaalf... Volgens de Kopte was de procedure daarmee in God's handen. De nieuwe koptische paus Tawadros is 60 jaar. Hij volgt paus Shenouda de derde op, die begin dit jaar overleed. Onder de leiding van Shenouda groeide de koptische gemeenschap enorm, ook buiten Egypte. Dit jaar zijn er veel minder muggen dan vorig jaar. Onderzoekers van de Universiteit in Wageningen plaatsten in een aantal tuinen zogeheten muggenvallen. En daarin zijn vergeleken met vorig jaar 70% minder muggen gevonden. Onderzoeker Arnold van Vliet legt uit waardoor de daling komt. Dit jaar hadden we het najaar veel, uh, was het uh, toch een duidend kouder dan we dat vorig jaar hadden. En we hadden natuurlijk een uh, hele bijzondere winter met december nog hele hoge temperaturen, normaal gesproken in maart temperaturen. Toen kreeg het intense koude in uh, uh, in februari. Nou, we hebben toen ook al gezien dat veel tuinplanten, en ook fruitbomen... toen een vinkje klap hebben gehad. En de muggen waarschijnlijk ook. En, ja, maart was toen weer heel erg warm, bijna recordwarm. En er werd weer gevolgd door een koude, uh, koude april. Dus worden de muggen wakker. En dan krijgen ze weer vorstoverschijn uh, En dat zorgt dan voor minder muggen. De onderzoekers van de Universiteit in Wageningen benadrukken... dat het moeilijk is om te zeggen of er landelijk 70% minder muggen zijn... omdat er niet overal muggenvallen zijn geplaatst. De VVD moet met de pet in de hand naar de PvdA... om te onderhandelen over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat meent VVD-prominent Hans Wiegel. De VVD-achterban vindt de maatregel volgens hem onaanvaardbaar... en bovendien is er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor het plan. CDA en SP hebben vandaag laten weten de coalitie niet te helpen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld... Waarom wil Wiegel dat de VVD actie onderneemt? Nou ja, nog even los van uh, de inhoudelijke bezwaren tegen de maatregel. Of dat wel goed is voor de zorg. Of het uh, ja, aanvaardbaar is als het gaat om uh, de verdeling van, uh, van inkomen. Dat bepaalde groepen niet uh, te hard worden geraakt. Ja, volgens de VVD, uh, volgens VVD-prominent Hans Wiegel moet de VVD wel in actie komen. Gezien ook uh, de. Ja, de onrust in de achterban, veertien zetels verlies in de laatste peiling van Maurice de Hond. Dat de grootste daling die hij ooit heeft gemeten, zo zegt hij. Ja, de VVD kan niet anders dan met de pet in de hand terug naar de Partij van de Arbeid. Je kunt een regeerakkoord veranderen als je dat met z'n tweeën doet. Nou, daar heb je een paar maanden de tijd voor. En ik heb toch de indruk dat de Partij van de Arbeid en zeker... Meneer Samson, maar ook de vice-minister van de president. Lodewijk de geweldige Dat is een hele slimme uh, man en die snapt dit ook. Dus de VVD moet het voortouw nemen, zal zijn hoed af moeten nemen... en zal vervolgens met de Partij van Arbeid moeten gaan praten over hoe komen we hier uit. Want dit voorstel is dus, ook naar mijn persoonlijke mening, totaal onaanvaardbaar. Ja. Ja, het regeerakkoord uh, biedt uh, nog genoeg mogelijkheden volgens Wiegel. Want ook voor de Partij van de Arbeid zitten er hele pijnlijke punten in. En uh, Wiegel heeft liever dat op die punten wat uh, toegegeven wordt aan de Partij van de Arbeid... Uh, dan dat de VVD deze maatregel, dus de inkomensafhankelijke zorgpremie... dat de VVD die voor zijn rekening neemt. Ja, VVD en PvdA in de Tweede Kamer hebben ze dus een meerderheid. In de Eerste Kamer niet. Dus moeten ze dus met de, met de pet in de hand langs overal. Um, en CDA en SP zeggen, ja, wij gaan er dus niet aan meewerken.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 zie ik absoluut niet als zinvol. Sterker nog, no, wat ik net zeg, dat maakt de zorg slechter, leidt tot minder banen. En ik ja, doe niet iets, dat begrijp ik. dus het is heel simpel, ik doe niet iets wat leidt tot slechtere zorg, ik doe ook niet iets wat leidt tot minder banen, dus laat ze maar komen. Maar ik zie het niet dat wij hierover een onderhandeling gaan starten om alsnog inkomensafhankelijke premies verder mogelijk te maken. Dus met u valt er in dat opzicht niet te onderhandelen? Met mij valt er alleen maar te praten over betere zorg. Eerlijk verdelen doen we in Nederland, er valt ook over te praten, maar op deze manier natuurlijk niet. Nou kortom, dat is een duidelijk verhaal in welke vorm dan ook geen inkomensafhankelijke premie. Dat geldt eigenlijk ook voor D66, hebben we eerder al vernomen... van Alexander Pechtold. Hij vindt dat het de solidariteit ondergraaft. Ziektekosten is al een vorm van solidariteit tussen zieken... die geen kosten hebben en mensen die wel een beroep moeten doen op de zorg. En zo overvraag je de mensen. Ja, en dan komen we uit bij de SP. De SP die altijd gepleit heeft voor de invoering... van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar niet op deze manier, zegt Roemer. Nou, kijk, in, de zorgpremie-inkomens afhankelijk maken, daar zijn we natuurlijk een groot voorstander ja. van. Maar dus dan als, moet je, als het, het plafond moet je... verhoogd wordt, wat u net zei, ja, dan... Dan, dan zie je dus wat, uh, wat ze wel zeiden van ja, we willen wel uh, ruimte bieden om um, uh, met elkaar uh, te verbeteren. Maar dan wordt er in de bijzin wel meteen gezegd, maar wel binnen de kaders die we hebben afgesproken. Uh, kijk, dat plafond zal eruit moeten wat ons betreft, want anders betekent het dat uh, de, de grote klap door de middeninkomens betaald moet gaan worden. Ja, hij bedoelt het plafond dus bij 70.000 euro inkomen. Uh, daarboven ga je niet meer uh, zorgpremie betalen... dan blijft het bedrag zo rond de 5.000 euro per persoon per jaar steken. Ja, en Roemer zegt, ja, dan komt dus, uh, komen dus de kosten te liggen... bij de midden- en hogere inkomens. En ja, uh, die rekening wordt voor hen te zwaar. Dus ook uh, voor de SP geldt uh, in zijn huidige vorm... een nee tegen deze inkomensafhankelijke zorgpremie. Politiek verslaggever Michiel Breedveld.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 De politie heeft vannacht schoten gelost bij een achtervolging. Vier jongeren waren op de vlucht met een gestolen iPad. Eerder op de avond hadden ze een winkel in Dordrecht beroofd... waarna ze op de vlucht sloegen in de richting van Rotterdam. Een politiehelikopter hield de auto in de gaten. Uiteindelijk is iedereen aangehouden, zegt de politie. Twee inzittenden die konden we meteen aanhouden. En twee anderen gingen er als een speer vandoor. Waardoor uh, politieagenten zich genoodzaakt voelden... om enkele schoten te lossen. Daarbij raakte niemand gewond en in de auto troffen wij de gestolen iPad aan. En de politie onderzoekt of er behalve de iPad nog meer spullen gestolen waren. De politie in Friesland heeft afgelopen nacht drie jongeren uit hun jacuzzi van een wellnesscentrum in Burgum gehaald. Drie jongens zaten in de jacuzzi en twee anderen stonden naar te kijken, de politie. De jacuzzi is in de tuin, Hij is helemaal, er is er al een hek omheen, dus uh, waarschijnlijk zijn ze over de hekken en, uh, zo Om zo bij de jacuzzi te kunnen komen, en die hebben ze aangezet. ...zijn ze ingegaan zitten. En waar ze geen rekening mee hadden gehouden is dat er een inbraakalarm is. En uh, ja, dat was ook een reden voor de eigenaar om er naartoe te gaan. Hij nou, heeft uh, aangesproken de jongeren. Het gevolg was dat samen zijn gewacht op, uh, op de politie. De jongeren hebben een bekeuring gekregen omdat ze op verboden terrein waren geweest. En daarnaast moeten ze in overleg met de eigenaar de schade vergoeden. Sport. In de eredivisie is FC Groningen tegen NEC aan de gang. Groningen leidt met 1-0. Terechte voorsprong Henk Kok. Ja, als je een doelpunt maakt, dan stuit terecht wel een voorsprong. Het was een doelpunt toch, van 1-2 meter afstand. Me. Ingetikt door, door de Leeuw werd die bal ingetikt naar een goede kopbal van Van Dijk. Van, van Dijk krijgt dit doelpunt voor 80% op zijn naam. En met Van Dijk moet ik ook even zeggen, hij is uitgevallen. In verband met een enkele blessure, al na 6-7 minuten spelen liep hij die blessure op. En hij liep nog ongeveer 10 minuten door, toen moest hij gewisseld worden. Kwam Ivens in het veld. En vanaf dat moment is NEC de betere voetbal ploeg. Kwam voortdurend dreigend in het 16 -meter gebied van FC Gronium, Gronium Groningen. Groningen buitengewoon Slordig heeft absoluut geen greep over middenveld. Laat nou, nog even kijken naar deze aanval van NEC. Maar de bal wordt hem afgepikt. Althans het is ten voorde die krijgt de bal niet mee. Kan hem ook niet aanspelen naar de linkerkant. Naar platje de invallen voor Van der Velden. En zo kan Groningen weer bouwen aan een aanval. Maar NEC voortdurend dreigend in het 16 meter gebied. Maar hoe paradoxaal het ook mogelijk klinken. Een voorzet van Bakuna werd bijna het maar luttele centimeters in eigen doel gekomen door Smofs. Het is 1-0 voor Groningen. Maar Groningen staat voortdurend met de rug tegen de muur. Nog een keer het belangrijkste nieuws. De inkomensafhankelijke zorgpremie blijft punt van discussie. Door Sandy getroffen New Jersey mag per mail gaan stemmen. En veel minder muggen dan vorig jaar. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze En De haal nog hier over de terrens. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune van Max op deze zondag. Te gast Jeroen Straathof, wereldkampioen schaatsen, 20 jaar geleden. Maar vandaag de dag voorzitter van de atletencommissie NOC-NSF. Onze vliegende kiepsuw van de Wart is op pad, sterker nog zit in de lucht. Op het antwoordapparaat deze week een klacht over te veel live muziek... de laatste weken in Met het oog op morgen... Waarom staan die bands er? en uh, waarom uh, wordt er zo weinig geapplaudiceerd? Er is ook geen gast die de handen op elkaar krijgt. Zo weinig mensen zijn er natuurlijk op het uh, late tijdstip. Wow, I almost feel bad about applausing for you now. There are only two of us here. <laughs> Fantasting joke. Thank you. We'll be hearing more from you later on in the program. Door de presentatrice Eva Jinek. En later uh, in de program een kijkje in Amerika... bij correspondent Tim Klein... en zijn RTL-nieuwscollega Erik Mouthaan in New York. Drukke tijden voor de heren, want uh, naast alle, alle ellende... rondom de berichtgeving over de orkaan uh, Sandy... die ze voor hun rekening moesten nemen, natuurlijk. Die berichten zijn er aanstaande dinsdag... ook nog gewoon presidentsverkiezingen. Anderhalf jaar is onmiddellijk al elke dag campagne aan het voeren. Ik bedoel... Die drie weken campagne die we in Nederland hadden, dat is echt gewoon, daar lachen ze hier gewoon om. Erik Mauthaan, straks wordt u hem uitgebreid. Reacties op de uitzending, vragen aan onze gast Jeroen Straathoff kunt u kwijt op de of uh, via Twitter, hashtag Deperstribune. Tot twee uur. De gast, uh, als gezegd, uh, voormalig schaatsen, ook baanwielrenner uh, Jeroen Straathoff. Dag Jeroen, goedemiddag. Hey. Ja, voorzitter van de atletencommissie NOC NSF. Gisteren een feestje op Papendal. Honderdjarig bestaan uh, van, laten we zeggen, NOC. Hè, want daar is het toch uh, ooit, uh, ooit mee begonnen. Wat voor verjaardag was het? Uh, geef eens een beeld. Uh, inspirerend. Heel mooi om te zien hoe, uh, hoe de sport toch wel leeft. Uh, er waren uh, verschillende mensen, verschillende plumage. Van bestuurders, van sportbonden, van mensen, vertegenwoordigers vanuit VWS. Maar ook gewoon uh, publiek met kinderen uh, die ook gewoon uh, heel leuk konden genieten van de sport uh, van de allemaal verschillende sportbonden. Ja, Ik zag in het journaal een klein, uh, klein stukje, Er waren, uh, waren veel mensen op afgekomen, uh, opgewekte stemming. Maar hoe was de stemming onder de, uh, de mensen die er in de sport... Uh, nou ja, die beleid maken, die er, ik wou zeggen toedoen op dat, op dat terrein. Nou, het was ook wel echt een unieke bijeenkomst voor de sport. Dus uh, mensen waren heel opgewekt. En tuurlijk uh, weten we ook wel uh, dat we afgelopen week... ook wel een, uh, ja, een teleurstellende zin hadden zeg maar, in het regeerakkoord. Geen Olympische Spelen, althans zelfs geen, geen poging... om in 2028 Amsterdam op de kaart te krijgen? Ja, nou, dat, is, dat is het standpunt zeg maar, van, uh, ja. van de regering op dit moment. En uh, kijk, uh, ja... Maar dat was gisteren helemaal niet aan de orde. Gisteren was het vooral sport-inspireerd. En uh, dan ligt er nog gewoon steeds de ambitie van de sport om, uh, om uh, op olympisch niveau ja. te komen. Zeggen al dan uh, dat hele gedoe over de, de dopingaffaire, Lenzen Armstrong, weet je. Waar de, waar de Tour nu natuurlijk vreselijk door besmet is. Ja, al die jaren al, maar nu met een explosie. Ja, dat was ook wel weer het mooie van het feestje van gisteren. Er dus is ook gewoon inhoudelijk over thema's gesproken. En ook over het thema doping. En ja, dat zijn natuurlijk wel actuele thema's. Dat je prima op uh, verjaardagspartijtjes onder het genot van een gezelligheid natuurlijk kunt bespreken. En dat was ook wel het mooie van gisteren. En ja, het, het, is, het is een, uh, een grote, groot probleem voor de sport, uh, het dopingbeleid. Ja, even jouw uh, sportloopbaan. Je bent de eerste sporter ter wereld, meen ik. En, en misschien ook wel tot nu toe de enige... die zowel aan de zomerspelen als aan de winterspelen en de Paralympics uh, meedeed. Drie verschillende disciplines. In een paar zinnen, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, vooral omdat het sport leuk is. Daar begin je mee als kleine jongen en dan begin je bij de ijsclub. Uh, dat, daar word je steeds een stukje beter en dan uh, kom je in jong oranje, word je wereldkampioen bij de junioren en je mag meedoen. Ja, maar zo uh, makkelijk gaat het niet. Nee, nou ja, maar ja, jij vraagt je heel ja, kort. Ja, een paar zinnen. <laughs> dus het, het, het is waar. Soms dus het, het, het, is het wel heel makkelijk ja. om gewoon je best te doen voor iets ja. en, en dan kom je uiteindelijk wel daar waar je wil zijn. Um, maar bij mij is het wel uniek dat ik Doordat ik uh, via mijn vriendin die aan rolstoelbasketbal gedaan heeft... Uh, kwam ik uh, Jan Mulder de blinde tegen. En toen zei ik ook van... joh, ik vind het wel een keer leuk om op zo'n tandem racefiets te gaan zitten. Want iedereen heeft wel eens op vakantie op zo'n gewone tandem gezeten. Op Ameland of, noem het maar op. Maar het is gewoon hartstikke leuk om dat te proberen op zo'n racefiets tent. En doordat ik met Jan trainde, kwam ik in beeld van de Nationale Baanselectie wat uiteindelijk uitmondde in Athene in de achtervolgingsploeg. Ja, dat is heel bijzonder. Dus inderdaad op zoveel wereldevenementen te mogen verschijnen. Ja, ik zie het als een unieke kans om het talent te ontwikkelen. Ik bedoel, tijden van mijn schaatscarrière kon ik al redelijk goed fietsen. En dan is het alleen maar mooi om daarna nog, na, je, na een fantastische schaatscarrière... toch nog weer uh, te kunnen proeven aan andere sporten. Mm. En te kijken hoeveel je daarmee kan komen. Ja. Nee, je, je, je begon je carrière dus uh, als schaatser, dat geef je net al aan. want Later ging je dus uh, de, de fiets erbij betrekken. Je werd wereldkampioen bij de junioren in 1992. En vervolgens in 1996, heel verrassend, wereldkampioen op de 1500 meter. Straathof is bezig aan een goede 1500 meter. Maar nu de laatste ronde nog. Posma is weg. Straathof is er nog. De tijd in 53, 94. De een na de ander bijt zich stuk op de tijd van Straathof. Het goud gaat naar Straathof. Ja, weet je nog hoe blij je was? Ja, ja ik word er nog wel eens aan herinnerd. Dat ik daar met mijn blote voeten over het middenterrein rende... en dat ik uiteindelijk uh, in de armen viel van Henk Gemzer omdat Henk was toen de tijd mijn trainer en we hadden nou ja, een half jaar daarvoor uh, besloten om te gaan specialiseren. Het was ook het eerste jaar dat daar een WK per afstand uh, werd georganiseerd. En dan is het wel uniek dat op zo'n dag. Uh, ja, dat alle puzzelstukjes in elkaar nou ja, vallen. Dat was echt verrassend hè, dat, jij, dat jij die titel greep. <güls> ja, twee weken daarvoor was de laatste wereldbekerwedstrijd in Calgary en daar werd ik achtste of zo. Dus het was wel, Maar de omstandigheden in, in, in Noorwegen en Hamer waren anders dan op het snelle ijs van, uh, van Calgary. Ja, en dat was toch wel in mijn voordeel. En, maar dan st start je ook in het begin van zo'n wedstrijd... en dan komen er nog uh, tien ritten na je. En dat was wel heel spannend, wat uiteindelijk tot een enorme ontlading... Uh, ja, kwam. ik kan me voorstellen. Zer, het was je eventje van 19. Ja. Ja. <laughs> <laughs> toch, weet je, het was een fantastische prestatie, maar uiteindelijk... Die, die lange afstanden lagen je al ja? helemaal niet natuurlijk, die ja. vijf en de tien... Ja. Dus je moest het van. Uh... Nee, ik, ik moest het inderdaad. Het, het, het is mijn. Uh, het, het instellen van de WK per afstand. Is mijn redding geweest van mijn schaatscarrière. Zo, zo realistisch ben ik ook wel. Ik had niks te zoeken op uh, het allround gebeuren. Ik heb één keer een WK allround gereden. daar werd ik 13 doen, Omdat ik net de laatste afstand miste. Maar ik, uh, het WK-afstanden. Uh, daar heb ik me wel echt in kunnen specialiseren. Op die en uh, 1500 meter. En vooral 1500. Ja, en als je nu, nu terugkijkt uh, op, op die loopbaan. Denk je. Dit was het ook, dit viel uit te halen of heb je nog onderweg ergens spijt van? Nee, ik ergens spijt van. Nee. Uh, als ik naar mezelf kijk, denk van nou, ik heb er alles uitgehaald wat er op dat moment in zat. En denk ik van nou, daar heb ik geen moment keuzes in gemaakt waarvan ik denk van daar heb ik uh, spijt van. Nee. Dus, uh, ja, um, en dan is het wel jammer, want mensen zeggen, ja, je hebt het uiteindelijk niet heel veel verder geschopt op de Olympische Spelen. Ik bedoel, ik heb deelgenomen uh, in, in Lillehammer... 94 en daarna niet meer. Maar uiteindelijk. ja. Ik, ik heb daar uh, heel veel uh, gave momenten mee gemaakt. En goed gepresteerd. En soms ook minder goed gepresteerd. Maar ik heb er wel alles uitgehaald. Nou, dat is altijd mooi om te horen. Uh, Jeroen, wij vragen onze gasten naar hun nieuws van deze week. Ja, de, de, uh, mijn nieuws van deze week was natuurlijk wel de, de, de zin uit het uh, regeerakkoord... dat de Olympische plannen niet in stonden. Uh, maar als je dan kijkt van. Uh, want ja, er is deze week weer zoveel gebeurd op het gebied van de sport. En ik zat vorige week zaterdag of zondag zat ik, uh, gewoon Studio Sport kijken. En toen uh, ja, heb ik wel echt wel weer eens genoten van een echte, echte kraker, uh, uh, Feyenoord-Ajax. En uh, dat, vond, dat vond ik gewoon weer eens leuk om naar te kijken, ondanks de rode kaart, maar goed toch. Nu komt die bal wel net het op Pelle, Pelle, trein. Oh, wat een goal! Graziano Pelle, waarvan toch werd gezegd dat hij niet zo heel goed kon voetballen. En hij, de opvolger van Guidetti, die hier toekijkt vanaf de tribune, ziet dat Graziano Pelle misschien wel de mooiste en belangrijkste goal in zijn voetballoopbaan maakt. De man die u hoort schreeuwen, staat achter ons ergens in een box. Werkelijk de longen aan zijn lijf te schreven. Ik denk dat Koeman hetzelfde geluid produceert, maar dan inwendig. Maar het is een mooie goal van Graziano Pelle. Ja, mooie goal, ja. Ja, wat ik ook wel begreep. Ja. Dat, dat, ik zat gisteren nog eventjes Radio 1 te luisteren. Uh, uh, en er zit dan al zo'n uh, sportforum. Wat ik ook begreep is dat er gewoon heel veel uh, uh, uh, gewoon mensen uit eigen, uit eigen uh, opleiding komen. En ik denk dat dat een goed signaal is voor de voetbalsport. Dat, dat ze toch, dat die, uh, be, ja, dat die betaald is dus toch steeds meer ook kijken naar een, de ontwikkeling van hun eigen talent. En ja, dat is denk ik goed. Ja, zijn. door de nood gedwongen, maar je ziet het inderdaad. Gisteren bij Feyenoord geloof ik ook weer een, een debutant. Ja. Uh, weet je wat wel uh, jammer is van Feyenoord Ajax? Dat er geen Amsterdamse supporter in de Kuip zit. Nee, dat, dat is toch treurig, want daar dat, is sport niet voor opgericht. Nee, sport is gewoon voor iedereen om van te genieten. En of je nou van uh, Club X, Y of Z bent, daar moet iedereen naar kunnen kijken. En, uh, maar het zijn wel uh, vooral een paar rotte appels... waar we uh, strenger naar op moeten treden, zeg maar. Uh, om, om, om toch te zorgen dat iedereen naar dat, naar dat mooie spelletje kan kijken. Als u vragen hebt aan uh, <coughs> Jeroen Straathoff, laat het weten. De of uh, via Twitter. Hashtag de Het is rust in Groningen bij de voetbalwedstrijd Groningen NEC. Henk Kok belde nog. Het is uh, 1-0 uh, geworden en gebleven. Zometeen de klachten ingesproken op ons antwoordapparaat. Misschien ook wel een enkel compliment. Je weet maar nooit waar mensen voor bellen. Maar nu vliegende kiepen. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende, de vliegende kiep. Hij, uh, Jules van der Wart, hangt in de buurt van Rotterdam in de lucht... in gezelschap van oud-bondscoach Thijs Liebrechts. Maar het is echt wel mooi. Ik kan me ook voorstellen dat je tripjes gaat maken. Vlieg je ook naar het buitenland? Ja hoor, uh... We plannen elke keer wat trips, en dat kan naar het oosten richting Duitsland zijn. Noorden dat we naar de Duitse waddeneilanden gaan, soms naar Denemarken. Of we gaan de richting naar het Zuidwest, Engeland en dan weer naar Spanje. We zijn ook al een paar keer in Zwitserland, Oostenrijk geweest. En altijd met zo'n toestel als dit waar je met z'n vier in kunt? Ja, maar we vliegen dan met, uh, niet met vier, we vliegen meestal met twee, soms drie. Want je hebt ook nog wel wat mee te nemen. Nou, je moet niet overbelast zijn. En dan vliegen we met meerdere toestellen. En dat, dat is ook leuk. Ik kan me ook voorstellen als je toch je buffet hebt. dat je zegt, nou ik heb zin om te gaan lunchen in Maastricht. Of in Groningen. Doe je dat dan ook? Nou, eh, we doen het wel eens een keer. Dat noemen we dan een, een culinaire tocht. Dat we dan een tocht maken. Vorig jaar bijvoorbeeld naar Maastricht. En dat we dan op het Vrijthof even wat borrelen. En dan uh, s'avonds uh, een diner hebben. En dan blijven we daar ook slapen. En dan de andere dag uh, vliegen we weer terug naar Rotterdam. Dat is wel mooi, hè? Dat je zo kunt genieten van je voetbalpensioen eigenlijk. Ja, dat, is het. dat vind ik ook uh, leuk. En uh, ik vlieg ook heel graag. En vooral deze verschillende tochten die je maakt. Naar, en verschillende landen. Maar uh, daar is het landschap ook uh, verschillend in, hè? En, en dan vlieg je bijvoorbeeld boven Frankrijk en dan geniet je ook van het landschap daar, want Nederland is natuurlijk heel erg plat. Ja, dat is Nederland, uh, ja, het is voor 90% allemaal vlak, weilanden. Maar ga je inderdaad naar uh, Duitsland toe, dan heb je al wat heuvels, uh, maar ook uh, naar uh, Frankrijk is ook onschitterend. Ja, en ga je helemaal naar, naar Zwitserland, Oostenrijk, ja, dan kom je in de, in de bergen terecht. En dat vraagt uh, wel wat uh, andere voorbereiding. Iets meer last met turbulentie misschien nog andere winden. Ja, ook dat. Maar daar vliegen we meestal met een safety pilot die de omgeving goed kent. Want het is uh, heel gevaarlijk vliegen normaal in, uh, tussen de bergen. Hoor. En we vliegen nu echt over de, de vaarweg naar, naar Rotterdam? Hè? Dit is de waterweg en die moeten we exact volgen volgens de toren omdat er ook ander verkeer in de buurt is. Dan denk ik aan 1963 toen het schip naar Portugal ging. Ja, dat was die Benfica-wedstrijd, waar twee grote schepen toen gingen met Koorsteen aan het orgel. Ja, dat was geweldig. Wij hebben natuurlijk het vertrek niet gezien, maar wel de aankomst in Lissabon. Nu gaan we weer richting Rotterdam. Is er een bepaald punt waar jij zegt, nou, daar wil ik eigenlijk altijd wel overheen vliegen, want dat vind ik zo mooi. Nou ja, je ziet dus uh, straks uh, de Euromast. En uh, ja, dat is het uh, herkenningsteken van Rotterdam. Als jij de Euromast ziet of de Verbringenburg, heb je dan nou ook het gevoel dat je thuis bent? Ja, ja het, ik vind het altijd weer een heel schitterend gezicht om uh, dat te uh, zien. Uh, ja, als je de skyline al ziet zoals nu, waar je de verte naartoe kijkt, dat is toch schitterend zien. Je bent ook een echte Rotterdammer, hè? Harteneren! Ik heb wel wat uitstapjes gemaakt, maar zuiver voor het werk. Maar ik voel me altijd weer thuis als ik in Rotterdam ben. En dat je er zo overheen kunt vliegen, ja, dat, dat is helemaal bijzonder. Ja, maar daarvoor zeg ik ook, daar geniet ik allemaal weer van. En dan kom je van het zuiden binnen, dan van het noorden. En, maar als je over de stad vliegt, is het toch weer schitterend. We gaan ons voorbereiden op de landing, denk je? Ja, we gaan nu ons voorbereiden voor de landing. Dus, ik uh, ga me daarop concentreren. Zersex cripel en capitul van papa Victor Tango. Toen Lima Papa Victor Tango. Ik hoor net dat je afgemeld hebt, dat, dat is het laatste contact wat je hebt gehad met de. Ze willen even weten dat je bij Lima, dat is een bepaald uh, punt, dat je dan daar uh, veilig bent dat hij geen last meer heeft van jou. Je dus, heb je nu afgemeld. Ik, ik, heb, ik heb me nu afgemeld, ja. nou, Bedankt voor de vlucht. Graag gedaan. Het was erg gezellig. Thijs Liebrechts, voetbalcoach in het uh, verleden. En nu in de lucht met Jules van der Wart. In Rusland bij Groningen, ja, die was al gemeld natuurlijk. Groningen NEC 1-0. Te gast dit uur Jeroen Straathof, voormalig uh, schaatser, topschaatser... Jeroen, even kijken bij de ingang van de perstribune. Daar staat uh, iemand met een brief voor je. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Jeroen, we zijn zo blij dat je medebestuurslid bent van het NOC NSF. En waarom? Omdat je een oud sporter bent net als ik. En wij kennen elkaar goed. En wij beleven die sport op dezelfde manier. Maar jij bent wel een hele bijzondere sporter. Jij bent de enige sporter in de wereld... die heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen... aan de Olympische Zomerspelen, aan de Olympische Winterspelen... en aan de Paralympische Spelen. Er is niemand op de wereld die dat kan zeggen. Jij wel. Je hebt alles op Olympisch niveau gedaan. En nu... ...breng je ook je kennis en je kunde op olympisch niveau in het bestuur van het NOC-NSF. Je vertegenwoordigt de atleten en dat doe je op een fantastische manier. Je hebt een geweldige inzet en zij kunnen hun belangen uitstekend bij jou in portefeuille laten. Ik bewonder je om je inzet. Ik hoop dat je nog lang mijn collega bestuurslid bent. Dank je wel, Jeroen. Met vriendelijke groet, André Bolhout. Zo. Voorzitter en HCN. Ja, dat is uh, kan minder hè. Hartstikke mooi. <laughs> mooi om uh, andere de waardering uit te horen. Spelen. Ja. Zij, ja, jullie kennen elkaar natuurlijk. Hij is weliswaar uh, hockeyer en van een generatie uh, verder, ja. terug. Uh, desondanks. Wat heeft jou bewogen om verder te gaan in de sport op dit terrein, op het beleidsmatige? Ja, dat is hetzelfde als dat je je sportcarrière nooit van tevoren plant. Uh, je, je ziet een vacature uh, bij de verkiezing van de atletencommissie. En je hebt ook altijd wel in de schaatsport... heb ik zelf ook, ook eens op de barricades gestaan... Uh, tegen, ten over de bond en tegenover de sponsor toen de tijd Egon... Maar je, je, je wil wel zeg maar opkomen voor sporters en daar je bijdrage aan leveren. En ja, dan kom je in de atletencommissie en dan word je uiteindelijk uh, ook nog verkozen binnen de atletencommissie tot voorzitter. En dat betekent dus dat je ook automatisch een kwaliteitszetel hebt... in het bestuur van NRC -NSF. Ja, en daar kom je gewoon op voor de positie van de topsporter. Ja. En uh, dan zit je daar in zo'n bestuursvergadering. Ik zie ja. jou zitten tussen de anderen in Bolhuizen... die al gepokt en gemazeld zijn ja. in, uh, in dat soort, uh, dat soort werken... Kijk je dan vooral? Of, uh, nou, hoe, weet je, hoe dit, zit dat? Dit is, ik ben voorzitter sinds 2010. Dus nu twee jaar, uh, ruim twee jaar. En uh, je moet eerst even kijken. wat voor plek heb je in een bestuur? En het is voor mij heel nieuw. Het is leerzaam. Het is leerzaam om ook te gebruiken tijdens je maatschappelijke carrière. Maar je moet gewoon een bepaalde manier weten te vinden. Kijk, we weten ook wel dat we met de sport op de goede weg zijn. En je moet ook niet als voorzitter van de Atletencommissie nu even zeggen. van goh, we moeten het roer 100% omdraaien. Nee, ja, je moet. Daar ben ik inmiddels wel achter. Ook in besturen moet je nadenken over welke, uh, ja, welke uh, punten kun je, kun je behalen. Zeg maar. Welke winst kun je halen. En Noem eens een punt. Wat, wat vind je interessant? En, nou, weet je, als voorzitter van de atletencommissie sta je echt voor de positie van sporters. En hebben te maken over de voorzieningen die we beter willen hebben voor topsporters. Uh, nou, je mag ook mee met discussies met VWS over hoe kunnen we dat beter maken. Dat is het ministerie. In het ministerie van VWS en ja, dan probeer je toch te kijken van hoe kunnen we nou die inkomensvoorziening beter maken? Hoe kunnen we nou zorgen dat we, waar we het zojuist over, even kort over hadden, het antidopingbeleid hoe kunnen we dat beter inrichten voor topsporters, zodat die topsporters beter kunnen pre gaan presteren? En ja, oké, okay, sporters moeten daar ook aan rechten hebben, daar rechten, maar mm. moeten daar ook aan verplichten voldoen. Maar dat moet je op een optimale manier inrichten om daadwerkelijk de volgende stap te kunnen maken... Uh, om uh, um, uh, ja, weer een nieuwe wereldkampioen te krijgen. Straks uh, wil ik graag met je verder praten ja. over hoe erg het is dat de spelen. Niet in 2028, althans vooralsnog, niet uh, naar Nederland uh, mogen komen... van het uh, kabinet, wat, wat, ja. of dat erg is, of dat kwaad kan, zou mijn maar schoonmoeder zeggen. Ik <laughs> kan ook denken, dat het pas over zoveel jaren. Uh, ja. ja. Maar goed, uh, dat wil ik graag van je weten. En uh, natuurlijk ook iets concreter nog over je werk... als uh, voorzitter van de atletencommissie. Deze week gaat Amerika naar de stembus, eh, dinsdag aanstaande. De vraag, mag Obama nog vier jaar in het Witte Huis blijven... of neemt de Republikein Mitt Romney het stokje over? Het zijn drukke tijden voor de Nederlandse correspondenten... in eh, de Verenigde Staten. Verslaggever Ron Vergouwer sprak in New York met Tom Klein van Nieuwsuur... en Erik Mouthaan van RTL Nieuws, korte reportageserie over hun werk. Vandaag tweede, laatste deel. en Ze praten dan over het contact met hun kijkers... en de vele reizen die ze voor hun werk door Amerika maken. Daar is ook onze correspondent Erik Mauthaan. Ik dacht even dat ze elkaar aan zouden vliegen. Deze mannen mogen elkaar duidelijk niet. We lopen nu mijn kantoor in. Ik heb gewoon zwaar een kantoor, een eigen kantoor. Hier hangt een heel grote kaart met prikkers erin waar ik allemaal geweest ben de afgelopen jaren. En ik heb bijna alle vijftig staten gehad. De trots komt van je af nu op dit moment. Ja, ja, nou ik vind het heel leuk om al die staten te bezoeken. Maar ook, ook heel belangrijk dat we niet alleen maar in, in New York opgesloten zitten. Ja. En de kijkers ook echt beeld geven van hoe het in de rest van het land geregeld is. Oklahoma moet je nog heen zo te zien. Oklahoma en Arkansas en uh, Vermont. Dus maar het doel is om overal heen te gaan. Maar niet zozeer omdat ik er nou heel graag heen gaan, omdat we leuke verhalen vinden. Ja. Onze amerika correspondent Tom Klein is op een roadtrip door Amerika. en zal vanaf verschillende locaties reportages maken. Waar ben je nu? In de auto zie ik, Tom. Ja. We rijden in uh, New Orleans, in de wijk... Het was een beetje een experimentje. Uh, normaal sta ik altijd ergens waar een straalzender is, waar een satelliet is. En dan staat er een cameraman op een statief. En dan zijn we via de satelliet verbonden met Hilversum. Dit is een nieuw apparaat, zo groot als een rugzak. Het gaat dus via het, het GSM-net. En dan bellen we gewoon naar Hilversum. Nou ja, en dat is ongekend. Uh, dat ik dus niet aan een locatie vastzit maar gewoon kan bewegen. Nou ja, en dan wordt je natuurlijk wel heel enthousiast. Ja, dat was nieuw. Dat was leuk. En dat, dat, ik vond het leuk dat we dat uit konden proberen. Waarom, Erik, denk jij dat die kiezers omschakelen naar Romney? Wat is dat? een boodschap zat aan. En die boodschap is, als we nog vier Obama aanhouden... Ik wil het, het ook verder brengen dan, dan vier jaar geleden... omdat ik zelf ook meer weet en zelf meer heb meegemaakt. Ik ben bezig met een verhaal over de verdeeldheid van Amerika. Dat valt me zo op. Dit land is letterlijk verscheurd in twee delen. Die twee botsen continu. Het is Fox News versus MSNBC, de linkse zender. Platteland versus... Dus de stad, die verhouding. Dat is niet een logisch tv-verhaal, want een logisch tv-verhaal is van dit is Pietje Puk en uh, die gaat stemmen en zo. Het is een beetje een soort macro-verhaal. En dat wil ik, vind ik leuk om nu op dit punt in mijn congressmenschap ook te doen. Hallo allemaal en welkom bij deze Google Hangout van RTL Nieuws. Je ziet onder een beeld een aantal mensen staan die gaan mij vragen stellen live. Die hebben zich opgegeven. Wat is je vraag? En Mijn vraag was of de Amerikaanse politici anders met de media omgaan dan de Nederlandse politici. Uh, ja, het grootste verschil natuurlijk is... Uh... Digitale media, social media zijn nu ja. veel belangrijker dan uh, bij de vorige verkiezingen. Je hebt bijvoorbeeld ook deze verkiezingen nu een chat gedaan met kijkers. Hoe ging dat? Dat is dus heel leuk. En dat is echt het verschil met een paar jaar geleden is die interactie met je kijkers. Vroeger konden mensen een boze mail sturen. Je praat nu met ze. En dat is van de ene kant leuk, van de andere kant is het ook wel een soort extra druk. Weet je, je hebt natuurlijk... De... Heel veel mensen die het automatisch al niet eens zijn met alles wat ik doe. Dan heb je mensen die zeggen van je bent zo op de hand van Obama. Ik word er kotsmisselijk van. En dan, daarna heb je iemand zegt van nou de NOS is heel pro-Obama. En die Erik is in dat rechtse RTL is weer pro-MIT. Je? Dus je moet uitkijken dat je het niet allemaal te veel aantrekt. Want het is leuk om die interactie met mensen te hebben. Dat moet ook. Wij hebben een Facebookpagina. Dit is Nieuws in New York. Dat is makkelijk, dat is toegankelijk. En we merken dat mensen dat heel, heel leuk vinden. Die reageren daar heel erg op en, en die gaan dus zeggen van... Nou ja, uh, ik heb laatst dit en dit gezien. Of ik, uh, en dan krijg je een soort interactie. Die stellen mij vragen van uh, ja, maar waarom was je niet daar? Of waarom heb je het zo aangepakt? En dat, ja, dat is dus extra dingen. Vroeger had je dus een correspondent die zijn reportages deed... En nu, tien jaar later, en heb je Facebook, zet je je reportages op YouTube... ...gaat het via de website van Nieuwsuur in mijn geval. Uh, dus er komt heel veel dingen bij. De radio belt af en toe. Uh, er komen dus heel veel extra facetten bij. Dus je, je houdt al die, al die ballen in de lucht, zeg maar. Maar dat maakt het wel leuk, want je kan dus veel meer vertellen over het land waar je, waar je werkt. En nu natuurlijk met die verkiezingen is er extra veel aandacht, ook vanuit Nederland, voor, uh, voor Amerika... Wat staat jou de komende week nog te wachten, de, de laatste dagen voor de verkiezingen? De laatste week, dat, dat is voor de verkiezingsavond daar waar Obama is. Dat is in Chicago, dus daar gaan we vanaf uh, verslag doen. En je zit er middenin en dat is echt heel spannend. Je kunt het live volgen op rtlnieuws.nl in de livestream. Maar als je zegt, sorry, ik moet gewoon gaan slapen... morgenochtend nieuws heb ik een samenvatting. Hartstikke fijn, dankjewel Erik Mauthaand. We worden onvergouden. in gesprek met de uh, correspondenten Tom Klein en uh, Erik Moudhaan. Dinsdag, spannende dag voor Amerika, spannende dag voor de wereld natuurlijk, uh, Jeroen Straathoff. Ben jij iemand die daar ook uh, mee bezig is met wat er buiten jouw wereld van de sport gebeurt? Dat, ja, ben ik wel mee bezig. Ik vind het altijd wel belangrijk om te weten wat er speelt. Ook wel, ja, er zijn misschien ook wel aanleidingen wat, wat, waardoor werelden juist bij elkaar komen omdat het goed is te weten wat er speelt. Ik bedoel, hetzelfde wat er nu speelt in de zorg of in de onderwijswereld... kan heel belangrijk zijn voor de situatie binnen de sport. Ja. Dus daarom is het altijd belangrijk om over je over de grenzen heen te kijken. Ja, nou, als, maar als dat regeerakkoord akkoord Rutte 2 op tafel ligt... is dan het eerste wat je doet. Waar staat de sport en waar gaat het over? Ja, dat, gelukkig is dat ook het bureau van NOCNSF die dat gelijk uitzoekt. En het wordt zelfs op Twitter zeg maar, gelijk gedeeld. Dus wat dat betreft is dat ook wel uh, heel makkelijk... maar natuurlijk ja, kijk je waar zijn de haakjes... waar zijn de drempels... en waar kunnen we vanuit de sport zeg maar, die eigen ambitie... Uh, uh, ja, op, op loslaten. Ja. En wat is jouw reactie op het feit dat Rutte 2028 Amsterdam loslaat? Jammer. Uh, en dat zeg ik wel vanuit de sportersperspectief. Op dit moment zijn er veel, we hebben ook uh, rondom dat Olympisch plan een topsportteam. En topsporters willen eigenlijk ook wel eens graag een groot evenement in eigen land om zeg maar hun collega's, sporters, naar, naar zich toe te halen. Om te zeggen, jongens, bij ons kunnen we ook zo'n feestje... Ja, dat hebben we net gezien. WK Wiel en in, uh, Valkenburg, uh, ja. WK uh, Schaatsen geregeld. Ja, dus, dus, voor, voor, dus daarom zou zo'n groot evenement ja. in de toekomst echt wel eens gaaf zijn... vanuit sportersperspectief van jongens, dat kan ook bij ons. En we, we snappen ook echt wel dat er in deze tijd... dat je daar nu even anders naar moet kijken. Um, nou ja, en dat is de keuze van dit kabinet. En, uh, uh, maar uiteindelijk als mijn eigen plek gaat als voorzitter van dat levensbus... ben ik hartstikke blij dat er wel een top-10-ambitie in staat. Dat het wel dat, dat er, er staat echt meer in, in de, dit regeerrekord... dan vier jaar geleden over sport. Ja. Sport op onderwijs. Sport binnen het, binnen het basisonderwijs met vakleerkrachten. Het staat er wel in. En dat is wel een ontwikkeling. Dus het is niet alleen maar uh, een morele steun... maar het ligt ook geld bij. Nou ja, Dat is nu wel weer... Wat, zijn de uit, de, wat, is, dat is, wat worden de uitvoeringsplannen natuurlijk? Ja. Dat is natuurlijk wel weer van belang. Maar... Het feit dat we de afgelopen jaren wel dat olympisch plan hebben gehad... heb je best kans dat, dat, dat er nu wel dingen in dat regeerakkoord staan... vanwege dat we een stip aan de horizon gehad hebben. En wat nu van belang is, is dat we nu de volgende stap gaan maken. En dat hmm. moeten wij vanuit de sport gewoon doen. Uh, sport op olympisch niveau brengen, de topsport, de top 10 ambitie... de sportparticipatie, Mooi. 75% omhoog. Maar is de stip aan de horizon weg? Ja, die is, voor de buitenwereld is die weg... Uh, een een, een nationaal olympisch comité mag altijd dromen over een groot evenement. Nee, maar mag je in 2016 de stip weer concreet uh, terugzien? Uh, zodat gewenst wordt. Nou, de, de, is het dan nog een haalbare kaart? Nou, de, dat, daar is niet de sport alleen verantwoordelijk voor. Het enige wat wij kunnen doen nee. is blijven dromen en voor onszelf een stip blijven zetten. Nee, maar kan het concreet nog? Ja. Kun je in 2016 zeggen wij willen Amsterdam alsnog doen? Ja. Ook uh, uh, op ons feestje gisteren was uh, de voorzitter van het IOC, Jacques Rogge, was er. En die zei, het kan later ook nog. Jacques Rogge. oh ja, dat is de grote baas natuurlijk. Dus... Nog wel, hè die gaat ook weg. Ja, die gaat ook weg volgend jaar. Maar goed, weet je, het, het gaat erom dat je een eigen ambitie blijft houden. En die moet je nastreven. Ja. En als je, als, zolang je die overeind houdt, nou, dan komt het resultaat hey, en, van zo. En, en Jeroen, de persoonlijke ambitie. Droomt de jonge heer Straathof van een zetel. Uh, nou, laten we, laten we een stip aan de horizon zetten. IOC? Nou, het stip aan de horizon voor mij is... Het, het zou hartstikke mooi zijn als je een bijdrage kan leveren... Uh, f, nou, gewoon aan de sport. En of dat nou het IOC is, dat, dat maakt me niet uit. Daar waar ik aan het werk ben... Vind ik dat je je best moet doen om morgen ja, een betere. Nee, maar weet je, dat vindt iedereen. Ja, je, nou, ik, je, heb, ik heb geen, gezegd, ik heb geen, geen ambitie. Die, die nee, nee, maar omdat je nu. Weet je, je, gaat, je, je bent aan het kennismaken. Uh, ja. Ik zou bijna zeggen vanuit een junior-positie, die, die, die atletencommissie. Uh, ja. ten opzichte van de, de, de bestuurders van NOC-NSF. Ben, ben je aan het uitvinden of dit, of dit een wiel is dat je wilt uh, blijven draaien? Ja, dat ben je wel. Um, maar de, je kunt alleen maar resultaat. Je kunt alleen maar de volgende uh, uh, stip aan de horizon zetten. als je datgene wat je nu doet. Weer beter doet dan gisteren. Tuurlijk. En, en, uh, en, uh, en ik... moet anderen ook nog opvallen? Ja, nou ja, ja. maar dat moet je gewoon doen door goed te presteren. Zeker. Maar, maar is het is het wel een ambitie van je aan het worden? Merk je dat je denkt van nou ja, ik ben geen schaatstrainer geworden. En nee. nou, misschien ook wel geambieerd. Uh... Nee, niet geambieerd. Ik, ik ben wel bewust wel meer in de beleidsmatige kant van de sport terechtgekomen. Ook, uh, ook beroepsmatig. Um, en daar ben je wel aan het nadenken van: ja, welke bijdrage kun je leveren en wat zie je voor jezelf voor de toekomst? En of dat zover reikt? Uh, nou, ik, ik kijk nu eventjes voor vijf jaar verder. Ik ben zelf nu al. Ja, ook... Je zit nu al bijna diplomatie. Hier kan ook de politiek in. Ja, nou ja, misschien... ja dat kan zo. Dat, dat kan maar zo. Ik bedoel, maar weet je, um, het gaat erom dat je wel dicht bij jezelf blijft om andere mensen te overtuigen, het belang van sport. Ja. En op dit moment vind ik het belang van sport zo leuk... dat ik mensen het leuk vind om te overtuigen. En, uh, want het is gewoon... En wie overtuigen vandaag de dag uh, mensen om aan sport te gaan doen? Of om juist er een schepje bij te doen? Jij bent gisteren op Apendal geweest. Ja, nou, dat vond ik wel weer het hele mooie van deze, van deze uh, verjaardag. Een aantal jaar geleden heb je sporters, had je sporters die het lastig vonden... om mee te denken in het belang van sport. Het was, het was veel zakelijk, werd het benaderd. En als ik ook nu gisteren kijk, inspirerende woorden van Epke... die heel leuk zitten vertellen over zijn sportieve moment op, in Londen. Maar ook een, een Marlou van Rijn, de Paralympische uh, atlete... Die, uh, die de 200 meter daar won. Over mm. welke wijze zij het gaven om de prins te ontmoeten. Of, weet je, het zijn wel unieke parels waar we waar we onze handen over dicht mogen knijpen over hoe zij de sport promoten. Ja, Zo even actuele sport uh, gaan bekijken met uh, de ogen van Henk Kok, Groningen NEC. Ja, we hebben alweer zeven minuten gespeeld in de tweede helft. De dus stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van FC in Groningen. Maar Groningen heeft maar een tien minuten goed gespeeld. De NEC is de overheersende ploeg. Maar de eindpaas is vaak ontzettend slordig bij NEC. Het voetbal beter, het voetbal gemakkelijker. Groningen staat vaak met de lucht tegen de muur. Maar de kansen van ten voorde... Nu is je zeven, uit. zeven ze met een schot in handen van de Babos. Een schot van net buiten het strafschopgebied. Maar ik wilde nog even zeggen dat ten voorde en George toch wel kansen kregen voor NEC. Maar ze deden er helemaal, helemaal niks mee. Ja, en dan in Tegenstof was Groningen nog dicht bij 2-0. Een voorzet van Bakuna. Zeefuik kon aanleggen met het hoofd. Maar hij mikte de bal op de palen. Nu gaat hij weer schieten. En nu schiet hij over het doel van Babos. En zo staat er voorlopig nog 1-0 voor FCU Groningen. In een zeer, zeer matige wedstrijd. Ik zou het willen spreken van een klutswedstrijd. Een klutswedstrijd. Groningen NEC. Uh, Jeroen Staathof, je gaf net aan... Sporters als Epke Zonderland, gisteren aanwezig op het eeuwfeest uh, -feest van NOC-NSF, zijn de magneet voor nieuwe, Nieuwe jongens en meisjes. Ja, hè? want die ja, gaan sporten voor Klopt. Ja. Wie was jouw voorbeeld? Nou, ik heb ooit eens dus een handtekening gevraagd van Hein Vergeer. Die, die had een, uh, een, uh, een signeersessie in, uh, in, in Rijnsburg en ik woonde in, in Zoeterwoude. Daar ben ik toen wel naartoe gegaan, omdat het wel een van mijn helden was. Dus wat dat is wat wel. Uh, en niet dat ik nou ben gaan schaatsen om. Vanwege iemand, want je gaat schaatsen omdat mijn buurjongens gingen schaatsen. Omdat je dat leuk vond. Maar dat vond ik toen wel heel leuk, dat ja. weet ik nog wel. En op welk moment dacht jij, ik ben meer dan uh, een schaatser als, als mijn buurjongen? Op het moment dat ik als 1-jarige uh, jongen al naar de grote ijsbaan in Den, uh, in Den Haag mocht. De Uithof? Ja, in, in plaats van dat mijn uh, leeftijdsgenootjes nog op de ijsbaan in Leiden moesten blijven. Doe wie ben jij ontdekt dan? Ja, dit, Weet je dat nog? Of ja, ontdek ja, je nou, jezelf vooral? Nee, nee, nee, ik ben echt wel ontdekt door, door Wim uh, Den De gewestelijk trainer die best wel wat kampioenen heeft voortgebracht. Um, en die, die, die, ja, daar ben ik wel echt gegroeid. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die ook een bijdrage ja. hebben geleefd. Maar, Wim maar was iemand, een... iemand moet het vuur ontsteken. Ja, dus... Wim is echt, die echt mij wel gevormd heeft tot echt goede topschat. Ja, nou goed. En dan uh, uh, Epke geeft het goede voorbeeld. Ja. Kinderen gaan uh, turnen. Ook, jong, ook, jong, ook jongens weer. Hè? En ja, ook de, ook de, de eerste signaal is dat er toch bij gymverenigingen... toch uh, uh, jonge jongens uh, meer lid uh, aan het worden zijn van, van, uh, van turkverenigingen. Ja, ja. Die stappen ook over de drempel, maar tegelijkertijd hoor je dan weer berichten uit de provincie Drenthe. Wij gaan niet meer proberen de Voelta hier naartoe te, te halen. De Ronde van Spanje vanwege de doping in de Tour. Ik bedoel, uh, daar moet je als sport met aan de ene kant het positivisme uh, ook weer mee omgaan. Ja. Nou ja, ik hoorde ook het signaal en ik, uh, ik vond het wel jammer, denk ik, dat ze zo'n evenement... want dat is nog wel een van de ambities van, dit regeren, van deze regering, dat ze wel topevenementen naar Nederland willen blijven halen. Maar daar moet wel een breedte sportcomponent aan, aan vastzitten... om juist jonge mensen te inspireren. Um, en ik denk dat we heel erg moeten kijken welke risico's... Uh, aan de zijlijn van de sport ja. zijn er, waardoor de mensen minder gaan sporten. Maar heb je als atletencommissie ook nog iets te zeggen überhaupt? Uh, uh, niet alleen zinvol, maar ook, uh, <lacht> uh, laten we zeggen, dat het ergens toe leidt... Ja, over, ja. over al dit soort gevallen. Want ja. wie kun je nog vertrouwen en wat zijn de sancties die we erop leggen? Nou ja, wie kun je nog vertrouwen? Je kunt, je kunt als, want het staat bij ons ook, uh, morgenavond hebben wij weer een Atletencommissievergadering. en er, daar staat ook zo'n waarheidscommissie waar nu over gesproken wordt... staat op de agenda. Hm. Want wat, heeft dat een toegevoegde waarde voor de sport ik denk het wel, heeft dat een toegevoegde waarde voor de sporters? Want daar moeten wij over nadenken. En welke rechten en plichten heeft een sporter die daar dan zijn zegje doet? En ik denk dat je daar goed... En daar moet je denk goed als atleetcommissie over nadenken. Wat kunnen wij het beste adviseren? Want we zijn maar een adviescommissie. Er, er kan naar ons geluisterd ja. worden. Maar als we onze stem hard genoeg laten horen, dan wordt er ook echt naar ons geluisterd. Wat, wat, dat kan naïef zijn, Jeroen. Maar ik denk, wat in het wielrennen gebeurt, waarom zou dat niet in het schaatsen net zo goed gebeuren? In het zwemmen, bij tennissen. Bij tennissen zijn de berichten al. Ja, en, en dat, is wel, dat is een groot risico voor de sport. Als, ja. dat, als dat werkelijk zo zou zijn. Ik geloof het niet. Um, Waarom geloof jij het niet? En ik wel? <laughs> nou ja, misschien omdat ik het dicht in zit. Ja, ja, maar, ja, maar ik kan me haast niet voorstellen dat er één sport geïsoleerd nee, is. Nee, maar ik weet, ik weet wel, want LN... de, de, de, de, de gesprekken die we nu voeren over Lance Armstrong... Ze is over een periode tot en met 2000. Ja, maar, ik, maar weet is dat begon, er, ik weet zeker dat er de laatste jaren in het wielrennen... ook dingen zijn verbeterd met het komst van het bloedpaspoort. Ja. En ik denk ook zeker dat de controles uh, st sterker geworden zijn... in de periode dat ik heb gesport. Zeker. En denk ik dat, dat, het, uh, uh, dat, het, dat we echt wel aan het verbeteren zijn. Zo'n rapport van USADA heeft, is heel negatief. Maar we zijn ook in de sport wel echt beter. Uh, zijn op de goede weg. U weet het, al uw klachten, vragen, complimenten over wat u hoort. En ziet in de media, kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. 035-677-6001. Kan een hele week. Dus uh...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 Ik wilde even doorgeven dat ik er gruwelijke hekel aan heb dat als ze op teletext een nummer ingeven, net als op maandag Toren C 231, dat dat dan weer niet klopt. Waarom dan teletextcijfers niet juist vermeld? Ik vind dit verschrikkelijk. Ik heb dus uh, zaterdagavond naar de cabaretterre gekeken. Dat was van Dongen. Ik was zeer gechoqueerd, zoals zij over de kruisiging van Christus sprak. Als je één woord verkeerd zegt over Mohammed, wat ook niet goed is... dan staat de wereld in brand. En nu ging zij rustig verder. Ik heb tv afgezet, want dit was voor mij te chockerend. Hallo meneer, ik wou vragen of ik uw adres mag. Want ik schrijf het graag op, maar ik ben niet zo goed met dat praten. Ik luister de hele dag naar radio... Het is opvallend hoe slecht en of onduidelijk de namen worden genoemd van de sprekers. Bij het begin niet, of en het eind niet. Ik vraag me altijd af waarom er in het weekend met name op tv altijd een zeer kort uh, journaal is. Van uh, nog geen vijf minuten. Misschien kunnen ze dan wat leren van België. Die hebben tenminste nog een journaal in het weekend van een half uur op zondag. Einde bericht. Ik luister al jaren graag naar het programma met het oog op morgen. Maar sinds een lange tijd komt er steeds meer live muziek in de studio tijdens de uitzending. Ik voel het onderhand dat uh, met het oog een muziekprogramma wordt. Ik hoop dat er een einde aan komt. Max, antwoordapparaat 035-677-6001. De laatste vraag gaan we wat dieper in. Live muziek bij met het oog op morgen. Daar komen. Uh... Sinds kort inderdaad, of sinds enige tijd, artiesten live spelen. En tot mijn genoegen, live in onze studio, de onvolprezen Joan Wasser. De Vrolijke Noot komt vanavond van Grupo Sportivo. Ze zijn er nog, ze zijn zelfs hier met z'n zessen. Dus vanavond ook live muziek, van Colin Blundstone. En we hebben weer live muziek in de studio, de zanger en de gitarist van Someday. En we hebben ook live muziek, Martha Wainwright gaat zingen. Zo, Marion van der Wouw, goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Marion is redactiechef bij Met Het Oog uh, op morgen. Uh, goedemiddag. Uh, ja, Marion, heeft die meneer uh, gelijk... is er de laatste tijd meer dan normaal live muziek? Ja, die meneer, heeft, die meneer heeft er gelijk, ja. Het is wel zo dat live muziek in het oog... dat doen we al jaren, hoor. Dat doen we echt al wel een jaar of zeven, denk ik. Maar het is waar dat wij de laatste twee, drie hm. maanden... meer dan gemiddeld live muziek hebben. Hm. Wij streven eigenlijk naar twee keer per week... Maar uh, ja, het is een combinatie van, uh, van factoren dat we de, de laatste maanden wat meer hebben gehad. En dus die wat is, meneer heeft gelijk. Wat is het idee erachter? Uh, überhaupt de live muziek bedoel je? Ja. Ja, kijk, muziek is in, uh, in het oog een, een vast onderdeel en een volwaardig onderdeel van het programma. Hè. We hebben altijd muziek in het oog. Namelijk drie platen per uur die met heel veel liefde en zorg worden uitgezocht. En wij nemen muziek ook heel serieus als onderwerp. En dus vinden we het ook aardig om dat uh, in die zin serieus te nemen. Om daar gasten over in de studio uit te nodigen. Want ja. dat, wij zijn natuurlijk een, een, een uh, studioprogramma. We moeten het heel erg hebben van sfeer. En uh, muziek is ook een onderwerp. Ja, en, nou, maar goed. Weet je, uh, plaatje, praatje, uh, allah. Want het gaat, zou je zeggen, om de inhoud. Om van, van het gesproken woord uiteraard. En de muziek die geeft daar dan net die extra touch voor de sfeer aan. Maar nu zegt deze meneer, ja, de live muziek dat loopt altijd uit in tijd. Dus dat gaat ten koste van de informatie waar ik de radio voor aanzet. Nou daar heeft die meneer dan geen gelijk in. Want um, uh, de, de hoeveelheid muziek die we draaien... ook als er een live muzikant is, dat is dat, die is net zoveel. We draaien altijd drie nummers. Het loopt niet uit. We, nee. we praten natuurlijk wel even als we... En Zo'n en zo muzikant is de gast. Ja. Dus die ontvang je en die heet je welkom. En je, uh, daar komt een, uh, een heel... Kort uh, gesprekje, want vaak zijn het ook, uh, ook Engelse gasten, dus dat, dat doen we niet lang, die gesprekjes, die worden ook vertaald. Maar het gaat niet ten koste van onderwerpen, ah. dus dat klopt niet. Nee, ja. zeg maar, wat, wat, die, wat die meneer zegt, ja, over sfeer gesproken, uh, mm -hmm. uh, twee paar handen die op elkaar gaan voor een live optreden, het klinkt wat hol. Ja, maar dat doen we ook niet meer. Daar heeft die meneer gelijk in. Ben ik het echt helemaal eens met die meneer. Dat vond ik zelf ook helemaal niet goed klinken. Dus wij doen dat niet meer. We klappen niet meer. Bedoel je dat? Hè? Dat bedoel dat ik, ja. We beginnen, hoor je het? Ja. ja, dat klopt. Nee, daar zijn we mee gestopt. Dat doen we niet meer. Dat dus... is heel moeilijk voor de presentatoren, want je hebt toch de neiging om... Uh, ja, tuurlijk. Ja, om te klappen, hè? want je wil waardering en je bent onder de indruk. Of het is ook vaak echt prachtige muziek. En in die intieme setting van het oog klinkt het ook wel weer anders. En heel bijzonder, vind ik. Maar dat doen we niet meer, want meneer heeft gelijk. Dat klinkt echt ja. heel... Uh... Uh, niet meer klappen, maar je Sorry. gaat er dus wel mee door. Dus wanneer moet je ja. weer voor het eerst uh, de radio uitzetten? Wanneer heb je weer live muziek? Heb, heb je dat toevallig paraat? Mm. Oei, oei, oei. Nou ja, twee keer per week. Nee, geen nee. idee. Maar, dat, maar, maar we, gaan wel weer, we gaan het wel weer minder doen. Want meneer heeft wel gelijk dat het de laatste maanden wat uit de right. hand liep. Maar we hebben zulke prachtige namen konden we krijgen. En ja, dan moet ik meneer toch teleurstellen. Kijk, mochten wij Paul McCartney en uh, Mick Jagger achter elkaar kunnen krijgen... Ja. dan doen we dat toch. Ah, zo niet, nee. Ja, dus, maar um, uh, we gaan gewoon weer terug naar één à twee keer uh, in de week. Ik hey, dank je wel, Marion van der Wouw. Een mooie zondag.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 Jeroen Straathoff, voorzitter van de Atleticommissie NOC-NSF. Het was een groot feest gisteren. Kunnen we nog terugbladeren? Kunnen we dit ja, zien? Ja, het is de. Sowieso kun je terugbladeren, want er is gedurende het hele jaar een aantal uh, leuke momenten geweest. Maar ook, er is een boek uitgebracht over 100 jaar NOC NSF. Er is ook een boek uitgebracht over de, uh, nou echt de Olympische uh, prestaties in de afgelopen 100 jaar. Dus uh, dat uh, is een ja, ja. heel mooi naslagwerk. Ja. Ja, dat zei je zelf? Uh... Ja, ik sta er ook zelf nog in. Ja. leuk hè? Ja, is is helemaal goed. dat ook het eerste wat je doet als zo'n boek uit... Even kijken, ik denk onderwijs. dat al die sporters... Als er dat soort uh, boeken uitkomen, altijd even terugkijken, waar sta hij zelf? Ja, groot gelijk. Zeg, um, jij vertelde heel uh, in het begin al, jouw vrouw is rolstoel basketbalster. Ja. Wat markeert haar? Ze heeft een, uh, een partiële dwarslezing, maar dat is al. Uh... Nou, dat was de dag van gisteren, was dat 22 jaar geleden. Ongelooflijk. Ja. Maar goed, uh, we zijn een uh, fantastisch gezin met uh, leuke... Uh, ja. Dus dat is allemaal... Uh, je er niet over praten Werner? Nou, prima om over te praten, uh. maar daar is het denk ik kijken naar de klok niet te kort. Jij gaat op mijn stoel kijken, hoe lang hebben we nog? En dan moeten we ook nog een doel betalen <laughs> bij Henk Kok. Goed. Dan gaan we Jeroen, Henk. Het is 1-1 geworden door het doelpunt van Paulsen. Eindelijk, eindelijk, eindelijk zou ik willen zeggen. Van NEC is heel vaak dicht bij een doelpunt geweest. En dat moet ik met name noemen ten voorde. Hij had een hele aardige actie over de linkerkant van de is Schoot naast. Kort hiervoor een voorzet vanaf de rechterkant van George. En hij kopte naast. En nu eindelijk dan de gelijkmaker van Paulsen. Een stevige duw richting Ivens dacht ik. En dan kan hij de bal toch veroveren. En dan wordt het gelijk 1 tegen 1. <laughs> jij, bent echt, uh, jij zit op de klok te kijken. Hoe lang hebben we nog? Maar, nee. nou, Weet je waar ik naartoe wil? Uh, buigt de atletencommissie zich... maar dat kunnen we nooit in één minuut voor elkaar krijgen. atletencommissie NOS heeft zich over de vraag... hoe eerlijk is het als iemand met uh, kunstbenen toch meedoet... Uh, op de Paralympische nou, Spelen of op de Olympische Spelen? Ja, nou, dat, de, de, de, de, er zitten twee Paralympische atleten bij mij in de atletencommissie. Ja. Uh, Elvira Stienissen zit nu ook in de uh, internationale Paralympische Atletencommissie. Uh, en dat, daar zijn wel de discussies over criteria... Ja. Ja, precies. Waaraan paralympische sporters moeten voldoen om op een juiste manier uh, op hun niveau hun wedstrijden te doen. En dat is een hele discussie in de paralympische wereld. En wij hebben daar wel een bijdrage aan. Ik ja. hey, dank je wel dat je hier was. Wat ga je nu doen op deze zondag? We gaan heerlijk genieten van buiten het mooie weer ja, en of... lekker naar buiten. En uh, helemaal gezond. Dank je wel dat je hier wilde zijn, Jeroen Stratoff. Mooie vergadering morgenavond met de atleten onder elkaar. Ja. En vergeet de mastodonten niet, want die zijn van goud uh, voor de sport. Inderdaad. U kunt bellen op het antwoordapparaat 035-677-6001... deperstribune.nl via internet of hashtag deperstribune. En oh ja, Facebook. U kunt ons liken. Zometeen langs de lijn. Ik wens u een fijne zondag. Oh ja, de filmpjes van Jules zijn terug te zien. hè? De vliegende kip in de lucht. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse radio. We gaan even naar de Heracles Twente, waar Henk Kok verslag van doet. 1, 2, 3, 4, 5, kom eens in de uitzending. Hallo, dit is Almelo. Hallo Vpro. Almelo. Henk Kok voor de VPRO. Ja, hallo Henk Kok. voor de VPRO. Ja, hier ben ik. Hallo, dit is Henk Kok voor de VPRO. Ja, Henk Kok. <laughs> We willen weten hoe het met die voetbalwedstrijd is afgelopen. Dat is Henk Kok voor de VPRO. Ja, Hallo. Hallo, hallo, hallo. Nou, dat was Henk Kok uh, voor de VPRO. De perstribune is een programma van Max. De strijd om het Witte Huis...